Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zie je straks steeds minder bekende gezichten terug. Bij het CDA en de VVD zijn ze al op zoek naar een nieuwe leider. En ook D66 moet aan de bak, want Sigrid Kaag heeft besloten... om de politiek te verlaten omdat ze het te zwaar vindt voor haar gezin... Al zie je haar de komende tijd nog wel in Den Haag, vertelt politiek-verslaggever Roel Bolsius. Ze blijft voorlopig nog aan als demissionair minister van Financiën. En, uh, dat is in ieder geval tot na de verkiezingen, maar ook tot na de formatie. Dus ze is het in ieder geval nog een aantal maanden in Nederland en uh, misschien wel langer. Het is nog niet bekend wat Kaag hierna gaat doen. Verschillende mensen uit de politiek hebben gereageerd op haar vertrek. Zo zegt Caroline van der Plas van de Boer Burgerbeweging... dat ze zich goed kan voorstellen dat Kaag voor haar familie kiest. En gisteravond eindigde de NAVO-top in Litouwen. De Amerikaanse president Biden sloot zijn bezoek af... met een toespraak voor duizenden mensen op een plein in de hoofdstad. En hij richtte zich volgens correspondent Marike de Vries... rechtstreeks tot de Litouwse bevolking. Die zich eind jaren 80, begin jaren 90 ook verzet hebben tegen de Russen. Dat is een les die volgens Biden geleerd kan worden... van de inwoners van Litouwen, dat vechtig voor vrijheid. Het publiek riep massaal USA toen Biden het podium verliet. Op Texel is vannacht een loods afgebrand. Die brand was zo groot dat de brandweer uit Den Helder de boot moest nemen. Maar omdat in Den Helder daarna ook een brand ontstond in een huis... waren er in die plaats niet meer voldoende brandweermensen. En dus moest er een ander brandweerkorps naar Den Helder... om daar de woningbrand te blussen. Die was rond één uur onder controle. En denk je aan Hollywood... dan denk je vast ook aan de witte letters op een heuvel boven Los Angeles. Nou, die zijn jarig. Ze bestaan honderd jaar. En waar je ze nu heel vaak terug ziet in films, zijn die letters ooit neergezet met een heel andere reden, zegt deze journalist. Ze was ter promotie van een huizenproject wat in de Hollywood Hills zou worden gebouwd. Um, dus het was gemaakt om er ongeveer anderhalf jaar te staan. En ze noemden het Hollywood Land. Dus zo die letters stonden er toen ook allemaal. Dus het was ooit langer. Uh, omdat het aan de Hollywoodzijde van de heuvels lag. In dat gebied zouden dus huizen komen, maar zover is het nooit gekomen. Nu staat er dus alleen Hollywood als symbool voor de Amerikaanse filmindustrie. En het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Af en toe zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden. Bij elkaar staat er 40 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen Knopend water en de, de Amsterdam-Slotermeer heb je bijna een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de reishoek dicht. Ook een ongeluk op de A44 Den Haag Amsterdam. Tussen Warmond en het oude Wetering 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De 242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen Noordschaar Wouden en Heerhuvelwaard ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM? Ziefm. nu ZFM in de ochtend.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 She is the dead. When Miss Lady come in Then everybody starts framing. Where the girl come from nobody don't know She's a devil angel and she's a go-go Is this girl a human and she's a yo-yo Ask me I don't know But all me know When me chop long Down an African star Missy see bust Me see truck see, see bike Me see, care Night time come and video light it turn on Have a start to alarm Watch me Van ZFM. ZFM zal ZFM Zelfs 106.9 FM. ZFM. Pasito pa Maria. Un, dos, tres. un pasito para adelante 1, 2, 3, un pasito para